Welke inzichten geeft Petrus ons over de eindtijd? Dat is het onderwerp van deze aflevering in onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Petrus en de eindtijd. Wat kunnen we van hem leren? Een heleboel. Want Petrus die wist natuurlijk wel dat hij in de eindtijd leefde. Hij had hier Jezus horen preken. Ja. En die zei, bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Hij had bij het gehoor was van Johannes de Doper hij gehoord. Hij zal waarschijnlijk ook wel gedoopt zijn door Johannes de Doper. En die begon ook zijn prediking met: Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. Dat. Allemaal deden ze dat. En Petrus die had die Jezus in glorie zien komen op de berg der verheerlijking, ja. samen met zijn vriend Jacob, uh, Johannes ja. en nog wat apostelen. Dat was een grandioze ervaring, waar hij ook in zijn Petersbrief aan refereert. Dat hij dat allemaal gezien had. Hij had de prediking van de Heer over de eindtijd gehoord. Dus hij wist er alles, alles, wist hij ervan. En wat zegt hij er dan van in zijn brief? Dan nou gaan we even kijken, valt er een beetje tegen. Ja? Dan, dan denken we, die man die geeft een scenario. Ja. Want dat, dat weet hij allemaal, dat moet hij hm. weten, hij kende de profeten. En dan, gaat hij over de eindtijd praten, in 1 Petrus, uh, 1 Petrus 4, vers 7. En dan staat hij daar op de preekstoel voor een of andere gemeente, misschien in Damaskus dat hij geweest is, of, uh, uh, of in Jeruzalem zelfs. En het einde van alle dingen is daarbij gekomen. Ja, dat is krachtig. Dat is heel krachtig als je zo'n preek hoort. En dan, wat geeft hij dan de gemeente voor adviezen? Drie of vier adviezen heb ik eruit kunnen halen, kort. Hè, wat is belangrijk, want wij zeggen ook het einde van alle dingen is gekomen. Ja, ja. En, en, en, en, en, nu en de sceptici zullen zeggen van ja, als Petrus dat al zei, en wij zeggen dat nu weer, dan kan het nog wel 2000 jaar duren. Ja, dat kan. Dat kan. Maar toen waren er altijd factoren, ah. dat hebben we al vaak over gehad, hè, dat, de, dat dat einde opgeschoven wordt. Het uitstel ja. van uh, het, de komst van het Koninkrijk. Ja. En, en er zijn een heleboel factoren voor. Ja, en, en maar wat gaat er nu gebeuren? Nu staat het wel erg dichtbij. Ja, want we zien natuurlijk 1948 als bijzondere mijlpaal. Die had ja. Petrus niet, die hebben wij wel. Herstel van Israël? Want ja. nou, Petrus wist nog niet eens van de verbanning van Israël in de jaren 70 nee. en het jaar 135. Dat wist hij niet. Nee, precies. Dus en, en, en die 2000 jaar, had hij achteraf, zeg je altijd, hadden het kunnen weten. Want er staat in de profetieën. Ja. Maar ja, dat is veel, veel in profetieën. Dat is vaak een element van de profetieën, het achteraf. Ja. Het herkennen van de hand van God daarin. Ja, precies. Maar dan ja. gaat hij zeggen tegen de gemeente, hij adviseert wat moet nou in de gemeente gaat gebeuren, nu in die eindtijd. En nu we in de bijna eindtijd leven. Zouden we God, dat zo over kunnen nemen? Ja, het, het, het, het zou... Ja, dat zouden, zo, het zouden ze moeten... Zouden we zijn aanbevelingen nu moeten toepassen. Ja, dus, dus daarom hebben we dat ook ja. uitgekozen. Ja, ja. Nou, komt dus tot bezinning en wordt nuchter. Ja, dat is interessant. Dus toch die fles waar je maar niet op tafel, wat vorige aflevering over hadden. Nee, <laughs> maar dit is belangrijk, dat we eens gaan ja. nadenken. Waar zijn we mee bezig? Met kerkbouw, met de nieuwe liturgie, met bischoppen te benoemen... Uh, nou ja, waar zijn we mee bezig? Ja. Wat is de prioriteit voor de gemeente in deze tijd? Ja. Want als je dat onderkent, als je de tekenen der tijden gaat onderkennen, en als je gaat zien wat er aan, aan de hand is met de islamisering van de samenleving, met de steeds toenemende goddeloosheid van de samenleving, en met de samenleving waar onze kinderen in opgroeien, en onze kleinkinderen, dat, dat is ontnuchterend, daarom zegt hij wordt nuchter. Ja. En dat is zeer ontnuchterend. En hij zegt, op dat gij kunt bidden. Want dan weet je wat de prioriteiten zijn, dan weet je waar God mee bezig is. Waar is God mee bezig? Met het herstel van Israël. Dus daar bidden we voor. En met uh, Israël af te schermen. ...tegen al die haat van de volken rondom. De haat hmm. van de Verenigde Naties, de haat van de Europese Unie. En daar zitten we in. Ja. Daar doen we al mee. Met. Ja. Dus als wij bidden, dan helpen we, zetten we eigenlijk muren rondom het volk. Dat zeker. En, en uh, wij betalen mee aan uh, die Palestijnse terroristen. Wij houden dat in stand. Wij zijn medeschuldig <laughs> aan, aan die, die, die, die messenstekende jongetjes. En, en die mensen die helemaal gek gemaakt worden door hun leiders en door de imams. Mm -hmm. En die Israël aanvallen, daar betalen we voor. We betalen ja. zelfs voor de gevangenen van die Israël gevangen genomen heeft, de gevangen terroristen, en die dan door Mahmoud Abbas van het ontwikkelingsgeld worden betaald. De rest ja. van het geld gaat dan naar het paleis wat hij voor zichzelf ontbouwen is. Jij bedoelt Nederland en Europa betaald aan de Palestijnen? Ja, ja. en we zijn dus verantwoordelijk. We worden over dezelfde kam geschoren. Ja. Dat is een hele erg... Nou, en daar, daar bidden we voor. Wat bidden we daar nog meer voor? We zien aan onze broeders en zusters die vervolgd worden. Niet in, in de kampen in Noord-Korea, in de afschuwelijke gevangenissen in Eritrea. Ja, of de, uh, degenen die door IS onthoofd worden. En de mensen die gevangen zijn door de ISIS en die uh, onthoofd worden, ja. en die daar als, als seksslaven zitten. Bidden voor We Bidden, Heer, geeft dat ze de pijn niet voelen. Ja. Bidden, als ze honger hebben, hier, dat kleine... U hebt zelf het voedsel vermenigvuldigd, Heer Jezus, dat het voedsel zich vermenigvuldigt in ja, hun lichaam. Bidden ja. om wonderen. We zijn er intensief mee bezig. Daar ja. is de gemeente voor, voor, voor, voor deze belangrijke dingen. Uh, nou, dat is dus... En wat nog meer? Heb dus bestendige liefde jegens elkaar. Want de liefde bedekt al van zonde. Nou, we hebben nou, die, die broeder dit en die broeder dat. De liefde bedekt het. Al is het zonde, de liefde bedekt het. Ja. We hebben gemeentes nodig waar onze kinderen veilig zijn. Waar onze kleinkinderen opgevoed worden. We hebben gemeentes nodig waar, waar je een, een veilig te huis van aandacht en van liefde hebt. Mm -hmm. dat, en dat, is, dat zijn de prioriteiten. Uh, van deze tijd. En wees gastvrij zijn elkander, zonder morren. Ja, dan komt iemand langs. Oh, gut, heb je hem ook weer. <lacht> ja, zo werkt dat hoor, hoor je dat? Ja, ja, ja. Ik denk dat sommigen dat misschien <lacht> zelfs hier aan de tafel herkennen. <lacht> Niet, ja, maar dat zegt de Apostel als prioriteit van de gemeente. Gemeentes moeten net als in, in, in de eerste gemeente. Uh, herkenbaar zijn aan de onderlinge liefde. Ziet hoe lief zij elkander hebben, staat er ergens geschreven. En de mensen kwamen bij bosjes tot bekering. En dat, dat, dat zijn de ja. prioriteiten van de gemeente. Gelukkig zie je dat in uh, diverse gemeenten nog wel gebeuren. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Daar, de goede geen, het uh, niet te aangesproken. Zeker niet. Maar als ze te aangesproken ja. zijn, bedekken ze dat ook weer met de liefde. Want ja. dat zijn de goede gemeenten. Ja, ja. Maar ja. nee, je hebt gelijk hoor. Dat is... Uh, Heel belangrijk, dienen, gastvrijheid. Want, zegt Pe Petrus hier ook, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden. Denk erom, zegt die beproeving komt. Ja. En dat zullen we in de laatste uitzending van deze serie, dat uitvoerig behandelen. Want de heer Jezus spreekt daar heel diepgaand en uitvoerig over in zijn reden over de eindtijd. Ja, het Je is, is niet iets, iets populairs, want de beproeving willen we liever overslaan. Ja, maar onze medegelovigen uh, in, in, in vele landen, die, die, die krijgen dat. Ja. Die gaat er over hen. Ze worden bestolen, worden bedrogen. Ja. En het laatste wat u zegt in vers 17: want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het ja, staat wat? niet op de, de tempel die afgebroken wordt. Nee, want als het bij ons begint, wat zal het einde zijn? ...van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God. Het verval van de kerken is een symbool en een waarschuwing voor de wereld van het verval van deze wereld van Nederland. Mm. Dat staat hier toch? Ja. dat zal het einde zijn van hen? Voor ons is nog hoop dat we, als het misgaat en als we zware vervolging komt, dat we naar de Heer gaan. Mm -hmm. Nou, Ik is... het heel begint bij de kerken, dat, dat, dat, dat jij zegt van ja, kijk eens hoeveel kerken er sluiten... Dat, ja. dat, dat, dat, is toch, dat is toch een verval. Kerk hoort te groeien. Ja. Groei is een teken van leven. Ja. Als er geen groei is, dan ben je dood. Ja, <laughs> Zo. Ja. Dat zie je dus in, in, in de herfst, zie je dat al. Er is geen groei meer. En de bladeren vallen af en, en, en de dode takken. En de, als er een klein stormtje komt, vallen de bomen om. Mm -hmm. En dat zien we nu gebeuren. We zien het allemaal, wat de schrift zegt, zien we voor onze ogen gebeuren. Ja. En dit is voor de gemeentes. Maar Petrus heeft ook nog een scenario voor de eindtijd. En dat zien we in Handelingen 2. Handelingen 2, Petrus, ja. Petrus heeft in het begin van de gemeente, die heeft daar... Twee belangrijke redenvoeringen gehouden. De eerste redenvoering die is in uh, handelingen 2, rondom Pinksteren. Ja. En dan komt dus uh, de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest komt daar over de gelovigen. En dan uh, gaat Petrus een toespraak houden. En dat kon niet goed, want de Heilige Geest was met hem. En hij zegt, mensen, die, lui die zijn zij die dronken. Maar, en dat is zo mooi wat hij zegt. Dit is het, staat er, wat geschreven staat door de profeet Joël. Dat is het. Ja. In handelingen 2. Uh, en dan haalt hij het aan. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt Joël. En we zullen daar volgende uitzending diep op ingaan nog, op Joël. Hij haalt de profeet Joël aan. Het zal zijn wanneer? In de laatste dagen. Dus hij, hij dat pakte al. Dat, dat, dat, dat gaat dat gebeuren. Zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan krijg je van, de kinderen die zullen profiteren en, en dromen, en dromen zullen gedroomd worden. En, en, en vele, vele gelovigen, vooral onder Arabieren en, en, en, en mensen uit het Midden-Oosten die tot geloof komen, die wonderlijke dromen van de Heer krijgen. Ja. Ja, mensen die dromen van, van de Heer Jezus krijgen. Nou, en dan krijgen we die hele profetie van, uh, van Joël. Ma, uh, maar dit is weer zo'n doorgesneden profetie. Ja, nog even vertellen wat uh, mensen die vorige keer hier hebben ge gekeken. Wat is een doorgesneden profetie? Oh ja, dat is een profetie waarvan maar uh, de helft vervuld is. Hier ook, ja. die uitstorting van de Heilige Geest is gebeurd. Ja. Maar... Die laatste dagen zijn nog niet aangebroken. Die verschrikkelijke dingen die hier staan, wonderen in de hemel, tekenen. Nou ja, goed, dat de tekenen van de Tetraden waar we het over hebben gehad, maar nog niet uh, die grote dag en nog niet allemaal bloed en vuur en rookwalmen. Ja. Ja. dus een deel, van de, een deel van, de van de profetie is uitgekomen ja. en een ander deel moet nog gebeuren. Dat is uh, die profetie die ik altijd noem en dat zullen de kijkers nog wel herinneren. Dat is die profetie van de heer Jezus die op dat ezeltje Jeruzalem binnenkwam. Ja. En dan staat erachter dat dan, uh, de, hij de troon van David in bezit zal nemen. Mm -hmm. Dat heeft hij, maar dat heeft hij nog in de hemel, nog niet op aarde. Ja. En profetieën zijn er genoeg die zeggen dat hij op aarde de troon van David. En als zoon van David, want de heer is zoon van God in de allereerste plaats. Maar hij is ook zoon van David. Ja. En, dus voor Israël. Maar hij is ook de mensenzoon. De zoon des mensen. Ja. En dat is voor ons ook. Precies. Dat is helemaal schitterend. Het is allemaal de Bijbel. Nou, en dus dat, dat is weer zo'n doorgesneden profetie. En dat is dus verder nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Deze uitbarstingen, zoals hier staat... Uh, die, die, die, die, die wolken, die bloed- en vuur- en rookwalmen, dat gaat nog gebeuren ja. over de hele aarde. En dat is een hele, hele ernstige zaak. En dan krijgen we het tweede, wanneer hij over de eindtijd spreekt, dat is zijn toespraak toen die verlamde in de, poort, de, schone, de schone poort ja. bij de tempel werd genezen. Dat was een hele consternatie, want half Jeruzalem was daar in de tempel en ze hadden het allemaal meegemaakt. Vandaar dat eh, de, die lieden van het Sanhedrin en de overpriesters enzovoorts, eh, die, die konden er niks van zeggen. Nee. En als Petrus zich moet verantwo verantwoorden voor het Sanhedrin, dan staat die verlamde, die, die staat naast hem. En ja, die is meegekomen als een moedergeveind, was dat. Ja. En, eh, en dan gaat Petrus een toespraak houden. Tegen de mensen daar op dat plein. Nou, en dan gaat hij ook uh, verder over, uh, uh, over de eindtijd. Dan gaat hij hier zeggen... Even kijken welke tekst ik moet beginnen. Vers 19 moeten we beginnen. Vers 19, handelingen 3, vers 19. Ja. Komt dan, zegt hij weer hetzelfde als het, tot de gemeente nu... Kom dan tot berouw en bekering. Dus het eerste programmapunt is de bekering van Israël. Hmm. En als de vraag wat de mensen zeggen, ja, en dat zeg ik met aarzeling, en je weet wat er komen gaat, ja, ja. ze moeten zich eerst tot Jezus bekeren. Een grote vriend van me, een van de evangelische leiders, hij is nu ziek, maar die zei. Het staat nergens dat je je tot Jezus moet bekeren, je moet je tot God bekeren. Door de Heer Jezus. Hmm. Nou ja, dat is weer een theologische discussie die ik hier niet aanga, daar heb ik geen zin in. Nee, dat nou, gaan we niet. ook niet doen. Nee, laten we dat niet doen, doen we strakjes wel. Ja. En, ja. Nou, kom dan tot berouw en bekering. En dat zien we, wanneer dat gebeurt, dat zien we in uh, Zacharia 12. En uh, dat zal misschien nog wel een uitzending over Zachariah er ook bij. Ja. Kan nog wel. Nou, en wat gaat er dan gebeuren als Israël uh, dat doet, tot rouw en bekering komt? Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de Heer. Mm. Dan gaan we dan, hè hè, eindelijk rust. Eindelijk echte vrede. Geen oorlog meer. Deel study war no more. Ja. Yeah. Is het. Uh, en dan wordt er spreuk op de Verenigde Naties, die er ook staat, hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. Ja. En nu dus smeden ze hun, uh, hun ploegscharen, hun snoeimessen, sneden ze tot moordwa moordwapens om. Ja. Ik ben in de derde intifada. Dat is... vooral allemaal omgekeerd. Want er komt een koning die zal regeren in recht en gerechtigheid. En, en, en de, miljard, de armen in deze wereld... Ze wil zeggen, halleluja, eindelijk recht en gerechtigheid. Ja. En, en, en... gaan wij dat meemaken? Ja, of je nog gestorven bent of niet, dan zul je opstaan. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, nou, die... nee, maar is het zo dichtbij? Ja, we zitten daar, denk ik, dichtbij. Er moet nog veel gebeuren, maar het feit dat alles zo ongelooflijk snel gaat. Ja, wat er nu gebeurt met de terugkeer van de Joden, mm -hmm. niet uh, de Joden uit, uit, uit Duitsland. De rest van de joden, er zijn nog vijf, meer dan 500.000 joden in Frankrijk. Hmm. Maar ze bestormen de, de, emigratie of de emigratiebureaus daar, waar de Aliyah besproken wordt. Ja. Ja, die gaan met, in grote getalen gaan ze ja. terug. En ik ben bang dat ook in Amerika een soort vervolging komt. Hmm. En maar die, jij hebt het over de jagers gehad? Ja, dat staat weer in Jeremia, ja. Jeremia 16. Ja. De heer zal de vissers sturen en de jagers. Ja. De vissers zijn de mensen van het Zionisme. Ja, die zeggen, jongens, kom toch naar Israël, ja. het is toch onze bestemming, ja. in Israël ben je tenminste veilig. En die zingen voor, gaan uh, met hun liederen, uh, van de christelijke ambassade mensen of van Christenen voor Israël groepen, die zingen daar in die huizen daar, ook in Siberië zingen ze de, de liederen van Sion, ja. en dat zijn de vissers. Zijn bijbels, de mensen zijn bijbels bezig. Ja. En dat is, de heer die vindt het zelfs ook mooi, denk ja. ik. Niet? Maar, en dan zegt hij daarna zal hij die jagers zenden. Die ze op zullen jagen, van elke berg en elke heuvel en overal vandaan. Ja, nou ja, met al die terroristische aanslagen, eh, wordt het natuurlijk ook wel angstig voor de joden. Ja, dat is het zeker. Ja. Het is nu al. En toen er een optocht, zo'n demonstratie was uh, voor de Palestijnen en dergelijke, hier in, Amst in Den Haag was het. Ja. Niet. Toen uh, zat een Joodse vrouw die zat uh, in, in haar huis en die keek uit het raam toen die mensen voorbij kwamen. En toen zag ze, het, toen hoorde ze dat schreeuwen, dood aan de Joden en dergelijke. Dus de angst sloeg onder haar hart. Ja. Vreselijk was het hoor. Ja. Dus dat gebeurt nu eigenlijk uh, met die jagers, hè? dat uh, al die terroristische aanslagen leidt ertoe dat joden echt gaan nadenken van ja, zou ik niet beter terug kunnen ja. naar Israël? Ja, zoals die 550.000 joden in, in Frankrijk. Ja, ja precies. Nee, die die zei, zei. Ze hebben hun koffers ja. al gepakt, ja. maar ze vragen zich wel af, is er wel plek voor ons in Israël? Uh, en Israël die zegt, kom op, we hebben er al 850 of 900.000 uit Arabische landen opgenomen. Ja, als je ziet wat er allemaal gebouwd wordt in Israël, uh, ja. dan, uh, ja, dan, is dat, dan is er wel hoop, ja. Ja, en, en de Negev wordt vruchtbaar gemaakt ja. en de bergen van Juda die komen ja. weer onder Israël. Dus dat, uh, maar Petrus had daar dus een duidelijk woord over. Hij ja, had daar een duidelijk woord over en die zegt, uh, kom tot, uh, tot de kering en berouw, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat de tijden van... Uit, uh, ...van het aangezicht van de Heerde zullen komen, tijden van verademing, ja. en dan op hij de Christus, de Messias dus... ...Christus, Messias bestaat er eigenlijk, mm -hmm. die voor u tevoren bestemd was, let op, die tevoren voor u bestemd was. We ja. hebben we er vorige keer over gehad, dat de uitstel van het Koninkrijk komt ook, dat eerst wij heidenen tot geloof gekomen moeten zijn. Ja. Dat, dat is de tijd van het uitstappen. Maar hij blijft van tevoren bestemd voor Israël. Ja. Hij blijft de Messias van Israël. En dat, dat, dat heeft hij ook expres op het kruis laten zitten. Hmm. Was, stond koning stond er? Ja, dit ja. is, dit is uh, Jezus Christus, de koning der Joden. Ja. Maar let op, het stond er in drie talen. Het stond er in het Hebreeuws voor de Joden. Het stond er in het Grieks voor de wijsgeeren van de tijd. En stond in het Romeins voor het gewone volk. Ja, dus iedereen kan het weten. En nee, iedereen kan. Ja, maar daar hebben we nog de zending voor nodig. Duur. En dat zegt God. God. Eerst moet aan het evangelie eh, verkondigd worden, worden aan... aan alle volken. Ja. Want anders kan, kunnen er geen vertegenwoordigers van alle volken, van de verste Indianenstammen en van weet ik wel waar uit China. Mm. Eh, die moeten het gehoord hebben. Dus Petrus die, uh, begon eigenlijk hier al met het zendingsverhaal vanuit Jeruzalem, zijn ze uitgezworven over de hele wereld. Ja, dat is daar begonnen. Dat is daar begonnen, maar dat is daar nog niet gelukt. Paulus die zegt ook, er blijven geen stammen meer over waar ik... Maar hij wist waarschijnlijk niet dat er in Afrika ook nog uh, stammen waren. Hij, het ging om de toen bekende wereld. Ja. En, en... En, maar dat was de eerste echte zendingsgolf. Daarna is het zendingsvuur weggezakt ja. en dat is pas weer teruggekomen in de, de grote revivals, de grote opwekkingen, voornamelijk in Engeland en in Amerika. En daaruit zijn de grote zendingsgenootschappen tevoorschijn gekomen. Dat was rond 1900? Dat was rond 1900, ja. ja. En, uh, en daar zijn ontzettend veel mensen tot geloof gekomen. Zou je kunnen zeggen dat God een beetje haast kreeg in 1900? Ja, maar wat is er met veel van die grote zendingsgenootschappen en die kerken, wat is daar gebeurd? Ze zijn dus in een, uh, in een social gospel verzand. Toen is het secularisatie is daar ingezet, is misgegaan. Ja. Toen is daar ook de Pinkstervuur is er gekomen. En ja. Dat is het ook nog niet. Maar er moet nog één golf van evangelisatie komen. En dat gaat nu ten eerste door uh, de sociale media. Mm -hmm. Daar uh, kan iedereen het evangelie horen en weten. Ja. En, maar ook voor de, wat wij dan noemen primitieve volken. Maar dat zijn ze niet, die hebben hun eigen cultuur. Eigen, maar die nog in primitieve omstandigheden leven. En daar komen cassettes... En daar zijn de zogenaamde blote voeten evangelisten. Die heb ik vaak heb ik, die mogen steunen met onze organisatie. Ja. En eh, als je die mensen een fiets geeft, dan gaan ze weer drie nieuwe gemeenten stichten. Ja, precies. En ik kreeg een rapport van een van die ah. lui, en die waren onder tranen. Ja. Want ze zeiden: we hebben, maar, we hebben maar één gemeente gesticht het afgelopen jaar. Ja. Dus al dat werk moet eigenlijk eerst gebeuren ja. voordat God weer verder maar kan. Maar dat gaat razend hard, met name ja. dus door de, social, door de, door de media ja. en, en, en door de, laat ik zeggen, de blote voeten even gelisten. Ja, ja maar ik bedoel te zeggen dat, uh, dat dit soort zaken moeten ook parallel gebeuren aan wat God aan het doen is in Israël. Dat moet allemaal samenvloeien tot het eindscenario. Tot dat mooie eindsignaal dat de Heer terugkomt. Ja. En dat zegt Peter dus hier ook. Uh, tijden van verademing en voor de Christus die tevoren voor u bestemd was. Ja. Hij is uit Israël heen gegaan en hij komt in Israël terug. Ja. En het Evangelie gaat een rondje over de aarde. Het begint in Jeruzalem, ja. ging van Jeruzalem naar Noord-Afrika. En Noord-Afrika, dat is toen door de, de, de, de, de moslims, door de islam, is dat onder de voet gelopen in 640 zo'n beetje, mm -hmm. eh, toen hebben ze, zijn ze, is de evangelie naar het noorden getrokken, de orthodoxe kerken, de andere kerken, en die zijn ook een beetje, ja, zal ik maar zeggen. En dan, toen is Luther gekomen met eh, evangeliseren en Calvijn en andere opwekkingspredikers, en die zijn ook verseculariseerd, toen zijn de opwekkingen in naar Amerika, ze zijn dus Vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, Noord-Afrika. En ze zijn naar het noorden gegaan, Zuid-Europa, Noord-Europa. Zijn ze naar het westen gegaan, Amerika enzovoort. En dat is ook een beetje verzand. En nu, op dit moment, gaan ze naar alle volken, naar de Afrikaanse stammen. Naar verre gebieden in, in, in China. In China komen er... Uh, iedere week duizenden, en nog eens duizenden mensen tot bekering. Ja. En breekt het zelf door in, in, in veel groepen van de islam. Totdat? En, uh, totdat de Heer zelf, uh, uh, laat ik zeggen, genoteerd heeft. Of de, de notitie Engels zal ik maar zeggen. Genoteerd of Almachtige. Ik rapporteer. Ja, alsof ik dat zelf niet wist, zegt de Heer dan. Uh, maar alle volken hebben het evangelie gehoord. Totdat we weer terugkomen en dan in, in komt Jeruzalem. Evangelie. Ja, natuurlijk, dat komt natuurlijk. <kwijnt> en dat zien we nu. Dat zien we nu, dus die Messiaanse gemeente. En er is een enorme, in Jeruzalem, een enorme gebedsgroep die over, voor de hele wereld, maar vooral voor Israël bidt. Dus in wezen is dat ook een teken van de eindtijd. En dat is een groot teken dat, van de eindtijd. Dat de evangelie een rondje heeft gemaakt ja, en maar dan moet terugkomt. ook de gemeente moet weer gericht worden op Jeruzalem, ja. op de heer Jezus natuurlijk, de heer ja. Jezus, maar de heer Jezus komt daar ook weer terug. Dat is een oproep die we bijna elke aflevering doen, dus nu ook. Ja. Einde van deze aflevering, Jan. Oh, je lacht. Het dat is toch hard allemaal. Elke keer weer, hè. Hartelijk dank voor uh, jouw bijdrage vandaag. En uh, ja, we horen het elke keer dat uh, het evangelie, is rondgegaan en komt nu terug in Jeruzalem. En dat is ook een teken van de eindtijd. De, het opstaan van zoveel Messiaanse gelovigen, zoveel Messiaanse gemeentes. Family Seven heeft daar ook een serie over. Uh, het is goed om dat te zien, maar ook dat te combineren met die eindtijd. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Door het proclameren van het woord van de koning wordt het woord van die koning realiteit in een land. Mm. Ja. Door het proclameren van de woorden Gods over een land, over een volk, over een macht die bezig is, worden die woorden, als je proclameert in het geloof, als je waarachtig een dienaar van God bent, en als je zo proclameert, dan worden die woorden realiteit mm. in de levens van mensen, en in de wereld, en in de hemelse gewesten.